COVID-19, deze ziekte begon in 2019. maar Er was een Chinese man in China die voor het eerst had een schild. Sindsdien werd het overgebracht van mens tot mens. Over heel de wereld, de pest was vertrokken. Iedereen was geschrokken. Miljoenen slachtoffers waren dood en ellendig achtergelaten. Het tv nieuws stelde alle overledenen. Er heerste een diepe oorlog over de straat. Stilte kilte die mijn Scholen, winkels en horeca bleven dicht. Voor de corona is mijn gezicht. Geen knuffel of plaatje geven, alleen op twee meters afstand leven, Kussen en handen geven werden wapens, feestjes en bezoeken was geen fest. S'avonds hadden we samen nog veel plezier, maar het waarde in een andere wereld hier. Het drukte leven van de voordien verstond, er draait niets op de achtergrond. Covid-19, de coronavirus gaat van land naar land. Niemand heeft het in de hand. In onze wereld mooi en fijn bracht het ellende en deed pijn. COVID-19, de coronavirus gaat van land naar land. Niemand heeft het in de hand. In onze wereld mooi en fijn, bracht het ellende en deed pijn. De ziekte en de dood. Deze virus leeft zich aan. leven gaat verder achteruit. Corona moordt als een gestoorde psychopaat. Van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Deze virus en is nog steeds grootste haat. Iedereen verloor zijn beste maatje. Niemand overleeft deze virus. Dit is geen circus van binnen. De plezier en maken was er niet. Sommigen die besmet waren, moesten naar de quarantaine met leed en de pijn. Ziekenhuizen zaten overvol, voor dit was er geen hoop voor. Slachtoffers moeten nog steeds vechten. elk ieder had een grote plicht. Toen beseft iedereen dat we een mondpasker moeten dragen, door heel de steden en dorpen, ook van waar je op komt. Deze virus gezegd, de weksten dat er bestond, zonder mondpasker hebben we het niet overleefd.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 Chinese meer houdt hun niet tegen. De nek leeg, enkel stille wegen, de jurk gaat over de kop. Hoelang is die woordmaatje iets toch? is niet meer romantisch, maar de natuur blijft fantastisch. Bij de mens waar stilte afstand heeft, is het de corona die nu eerst. Corona regels waren heel streng en je moest aan de regels houden. Weet je dat niet, dan was het met jou af te Covid 19, de coronavirus gaat van land naar land. Niemand heeft het in de hand. In onze wereld mooi en fijn, bracht het tellende en deed pijn. Covid-19, de gaat van land naar land, niemand heeft het ingehaald. de hand. In onze wereld mooi en fijn, bracht het tellende en deed pijn.